Het weer bewolkt met in het noorden en westen wat lichte regen. De ochtend is nog bewolkt met regen. Vanmiddag op veel plaatsen de zon. Dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 De Love het Spoonful, 1966, met de Daydream. Goeiemorgen allemaal. Ja, onderhand is het ochtend geworden. Het dagend het in, Den Oosten, zullen we maar zeggen. En het komend uur hier, de nacht klinkt anders. Zoals ik al zei, een cd die verdiend kan worden. De jongste cd van Tim Knol. Het album dat heet Days. En wat je ervoor moet doen, blijf even luisteren naar... Uh... De nacht ging het anders. Het komend uur verder hebben we nog een aantal uh, studiosessies voor je klaar liggen. En even aandacht voor wat televisietips, programma's die de komende dagen te zien zullen zijn op de Nederlandse misschien ook wel buitenlandse televisie. In ieder geval even terug naar uh, de opgave van vorige week. Toen kon er een cd gewonnen worden van de Franse zangeres Zas. En dit was de oplossing.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 Dan het antwoord op de vraag die ik uh, vorige week stelde... van wat was de plaat die vorig jaar in Radio Tour de France... bijna dagelijks te horen was van zangeres Zas. En de titel daarvan was uh, Je Veux. En degene die de CD heeft gewonnen, dat is uh, Doada Moubop. En die is uh, woonachtig in uh, Den Haag. De CD is inmiddels onderweg... Nou, er valt dus weer een CD te winnen. Zoals ik al zei, dat is de jongste CD van Tim Knol. Het is zijn tweede album die deze week uitkomt. Het album dat heet Days. En ik wil graag van je weten: wat is de titel van de debuut CD van Tim Knol? Nou, als je dat antwoord weet, dan moet je dat even mailen naar De Nacht klinkt anders. Hoe kom je bij die site? Bij dat e-mailadres moet je even gaan naar www.varen.nl. En boven in de je staan programma Insights. Nou, als je daarop klikt, dan kom je vanzelf bij De Nacht Klinkt Anders Uit. En je klikt op contact en dan kan je het antwoord sturen op de vraag... hoe heette de allereerste cd, de CD van Tim Knol? Dat is het nummer wat je hoort En deze is ook de titel van de jongste cd die deze week uitkomt van Tim Knol. En als je het antwoord weet op de vraag wat is de titel van de eerste cd, het eerste album van Tim Knol. Dan uh, kan je die tweede cd van hem winnen. Nogmaals, het antwoord erop kun je mailen naar uh, www.vara.nl En als de site op je scherm verschijnt dan zie je aan de bovenkant programma en sites. Klik daarop en je komt vanzelf bij de nacht ging het anders. Contact, et cetera. En dan voor je het netjes in en dan hoor je misschien volgende week rond deze tijd of je die nieuwe cd van Tim Knol gewonnen hebt. Goed, even aandacht voor een ander radioprogramma wat uh, sowieso altijd de moeite van de beluisterwaard is op zondagavond van kwart over zes tot uh, zeven uur. Instituut Itzerda deze week dat is aanstaande zondag een uh, bijzonder programma want er wordt aandacht besteed aan de allereerste radio uitzending die op een... Uh, 29 februari, 24 februari 1919 plaatsvond. Zo lang geleden alweer, bijna 100 jaar. Uh, in die uitzending was, zoals gebruikelijk heden ten dagen nog, werd gebruik gemaakt van een tune. En de tune, die is weer teruggevonden. Dat wil zeggen, het, uh, ja, ze hadden toen geen platen of wat dan ook, maar een speeldoosje die die tune ten gehore liet brengen. Nou, die Tune, of dat speeldoosje, dat is weer uh, gevonden door een van de nakomelingen, de erven van uh, deze ingenieur Itzerda. En nou, daarover is het een en ander en een heleboel te horen als je aanstaande... Zondag tussen kwart over zes en zeven luistert naar radio 1, de VPRO Instituut Itzada. Nou, die ingenieur Itzeda maakte dus die eerste uitzending 22 februari 1919. Vanuit uh, Utrecht werden een aantal uh, liederen gespeeld, melodieën, die 'Dollarprinses', princes, ich möchte gerne ein automobiel en die gescheidene vrouw. Dat waren optredens van een live orkest. Later ging die. Eigenlijk disjockey spelen. Dat, we, dat woord bestond toen nog niet. Maar uh, de man die had wel een commerciële instelling. En die had zoiets van, ja, als er uh, radios verkocht moeten worden... dan moeten er ook radioprogramma's zijn. Dus de man die ging vanuit Den Haag gewoon plaatjes draaien. En dit schijnt de allereerste plaat te zijn geweest... die hij toen in zijn radioprogramma vanuit Den Haag liet horen. waarschijnlijk de allereerste plaat die te horen is geweest... op de Nederlandse radio november 1919... in een uitzending die verzorgd werd door ingenieur Hanso Steringa Itzerda. En zoals ik al zei, alles over die allereerste radio-uitzendingen uit 1919. Daarover wordt je uitgebreid ingelicht... wanneer je aanstaande zondag tussen kwart over zes en zeven... luistert naar Radio 1, naar de VPRO... naar het programma Instituut Itzerda... En hebben we het over de jaren tien? En misschien heb je afgelopen zondag ook naar andere tijden gekeken op de televisie, waarin beelden te zien waren uit die eerste jaren tien. Ik vond het heel merkwaardig om te zien, want uh, toen ik keek naar die beelden, toen realiseerde ik me dat, van dat dat beelden waren uit de periode van dat mijn vader een klein jochje was. Mijn moeder net geboren was. Uh, uh, 95 zou mijn moeder onderhand zijn als ze nog geleefd had, en mijn vader al over de honderd. Dan zie je er allemaal volwassen mensen rondlopen. In ieder geval de moeite waard. Wat ook de moeite waard is, dat is uh, van andere tijden aanstaande zondag de uitzending. Die staat dan geheel in het teken van de jaren zestig. Andere tijden over de jaren zestig, die dat opgebouwd is uit tv-fragmenten. Dat begint op Nederland 2 vanaf 10 minuten over 9. Aan een de sfeer te komen. Muziek uit de periode. Running round in circles, I'm, I'm I'm mm -hmm.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 Prisonnière en terre, ennemie Sur une épine de barbelée Le papillon guette la rose Les gens sont si cervelés Qu'ils me répudieront si j'ose Dieu de l'enfer, oh dieu du ciel, Toi qui te trouwen, bon te semble Sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah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 66 met een chanson over het conflict in het Midden-Oosten in 1966. Ja, toen al... Zijn er veranderd? Maar wel op een andere manier. Inshallah dus, Ademo 1966. Daarvoor hadden we Argentina Turner, Save the Last Dance for Me, oorspronkelijk van de Drifters en gecoverd door Argentina Turner onder leiding van Phil Spector. En we hadden ook nog de Ivy League Running Around in Circles. Drie muziekjes uit de jaren 60. En zoals ik al zei, beelden uit de jaren 60 in een andere tijden special die zondagavond vanaf 9 uur te zien is op Nederland 2.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 als dat allemaal je lot is en je vraagt of er god is. Sla dan voedend met de deuren. Ga je cocktail dress verscheuren, maar niet zeven. in je bed, bedien je laken, vloek tegen iedereen. Schreeuw van de laken, maar ze niet, ze niet, ze niet. Grap om je heen, wees nooit een dag. Door de ramen, maar ze niet, ze niet, ze niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer. Schatten van de notaris uit voor een hoer. Doe dat allemaal, maak een vol schandaal. Maar ze niet, ze niet, ze niet. Als je down bent, als je ziek bent. Als je krom getrokken van de climatiek bent.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 Moet gaan dweilen in een werkhuis Ja, dat alles kan gebeuren Zelfs in technicolle kleuren Ga niet zeren. Spring in de gracht Of knip je haar af Doe oude dametjes van het ZEURNIT! ZEURNIT! uit 1968 met een tekst van Annie M.G. Schmid. ZEURNIT en de muziek trouwens van uh, Harry Bannek. Het dat komt uit de musical Heerlijk Duurt Het Langst en Morgen. Dan is het precies 100 jaar geleden dat uh, Annie M.G. Schmid werd geboren... En dat zal je merken. Zeker als je luistert naar Radio 5. Want Radio 5 Nostalgie staat uh, voor een groot deel die dag in het teken van uh, het oeuvre van Annie M. G. Schmid, zeker tussen 10 en 12, wanneer Jacques Leuters de Sandwich presenteert. En hij draait uit zijn eigen archief exclusieve opnamen. Dat is. Morgen tussen 10 en 12 op Radio 5 Nostalgia. De televisie doet er ook wat aan. Vorig jaar toen heeft de VARA in samenwerking met toen nog de NPS... een zevendelige serie uitgezonden onder de titel Annie MG. En die serie die wordt herhaald in de nacht van vrijdag op zaterdag. Alle zeven afleveringen achter elkaar over het leven van Annie MG Schmid. En dat allemaal vanwege het feit dat het morgen precies 100 jaar geleden is... dat ze werd geboren in Kapelle in Zeeland. Dan een andere televisietip. Dinsdagavond, de herhaling van een portret dat Cornel Maas eerder maakte over Adele Bloemendaal. Toen hij naast me plaats nam aan de bar, dacht ik leuk, die slagen in zijn haar. Ook al is het dan niet meer zoveel. En die mond is reuze sensueel. Er ontwaakte dus iets moois in mij. Toen hij zo alleen vanavond zei. ali dacht ik laat hij fijn zijn meid. Want jouw bedje is acht gespreid. Maar ik jeugde te vroeg. Oveel oh, te vroeg, want hij is weg en ik zit eenzaam in de kroeg Zo gaat het altijd, hoe zou dat nou komen? Waarom gaat iedere man uiteindelijk aan de haal? Wat doe ik fout, wat doe ik mis? Ik weet bij God niet wat het is Want ik gedraag me volgens mij volstrekt normaal ik deed alleen wat elke hedendaagse vrouw doet, neem ik aan. Na de seksuele revolutie. En nu we vrijgewachten zijn, en niet meer Bert en Engelrijn zitten te wachten, als betroffen een executie. Ik schoof mijn kruk wat dichterbij en sloeg een arm om hem heen. En zei terwijl mijn andere hand terecht kwam op zijn bovenbeen. En daarna slinks verdwaalde ergens in zijn kleren: vooruitstuk, laten we me meteen gaan cobuleren. En toen hij zei: doe niet zo haastig, kom we drinken eerst nog wat. Als ik hem af en toe dan een guitig kneepje in zijn gat. Gewoon zoals een meisje dat nou iemand doet, op het vrije pad na de seksuele revolutie. Ik werd zo dromerig en verliefd toen ik nog wat gedronken had. En toen hij zei, waar denk je aan? Toen zei ik aan jouw navelschat. Gewoon zoals een vrouw dat zegt op de versiertoer in de stad, na de seksuele revolutie. En met een klein, verlokkelijk gebaar nam ik zijn hand en leid hem daar. We leven toch waarachtig, niet meer in 1880. Een speelse zuigzoen in zijn hals, ik geloof dat dat het laatste was. Voor je opstond van zijn kruk, een We wegging voor een plas Dat is nou ongeveer zo'n vijf kwartier geleden En ik zit moedersiel alleen in het café Zo gaat het altijd Hoe zou dat nou komen En waarom haal ik toch bij elke man een sof Ik denk dat ik van nu af aan het heel anders aanpak met een man Hoe zal ik het zeggen? Een beetje grof. Adele Bloemendaal. En zoals ik zei, meer over Adele Bloemendaal... is aanstaande dinsdagavond op Nederland 2 te zien. 10 voor 9. Een portret dat Cornel Maas maakte van deze cabaretière. Adele Bloemendaal. En je hoorde van haar uit de jaren 60 na de seksuele revolutie. En dit wordt Paul Brady. Die is vandaag jarig. 1947, toen werd hij geboren. De Vara op radio 1 met De Nacht klinkt anders. I'm Jones is van 1948 en Paul Brady die ervoor hoorde is van 1947. Uh, Paul Brady hoorde je met Nobody Knows en Grace Jones met een hit van twee jaar geleden Williams Blood. En de twee die zijn vandaag jarig. Op dit moment op de herhaling op de Nederlandse televisie. Een serie die vorig jaar ook aardig wat kijkers heeft getrokken. Zoveel kijkers had de VPRO nog nooit gehad. Namelijk de serie Schavuit van Oranje. En die serie die begint met een song van Frank Sinatra. Young at Heart. Ik laat je dat Young at Heart nu ook nog eens keer horen. Maar dan in een bijzondere versie van Tom Waits. can come true. It can happen to you. If you're For it's hard you will find to be narrow of mind and be young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams. manier met zijn interpretatie van Young at Heart... ...een, een nummer dat al meer dan een halve eeuw, ou, oud is in ieder geval. Tom Waits dus, waarvan komende zomer ook een tributeconcert zal zijn in Eindhoven. Maar in de advertentie was niet helemaal duidelijk of Waits zelf zou komen. Maar toen zag ik de tarieven... Nog geen 40 euro voor een kaartje. Dan komt Tom Waits niet. Nee, want ik moest een paar jaar geleden... bijna 100 euro betalen voor een kaartje in carré. Maar daar heb ik nog steeds geen spijt van, trouwens. Goed, de Radio 1-CD van deze week is van de Nederlandse zangeres Crystal. Is ze zeer onderlegd. Ze heeft namelijk twee jaar aan het conservatorium in Rotterdam gestudeerd. En toen ging ze ook nog eens keer naar de popacademie in Enschede. En is vorig jaar uitgeroepen tot Serious Talent bij 3FM. Nou, dan heb je wel wat. En dan ook nog de Radio 1 CD. Crystal uit Zandpoort komt ze oorspronkelijk vandaan. Je hoorde haar met Rolling. En Rolling is ook de titel van de CD. Die dan de Radio 1 CD deze week is hier op deze zender. De Cumbia Diva. Filma Dias De cumbia die komt vooral uit Colombia. En daar komt zij ook vandaan. Deze cumbia diva. Bilma Diaz en wat ze zongen, Dat heette Lokita Porti. Dit was het dan weer. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. Meer Vara op deze zender straks om 11 uur. Dan is Felix Meurders hier aanwezig met de FM En dat wordt voorafgaand door Premtime met Prem Radic. Kushan. En we hebben ook nog Goedemorgen Nederland met elkaar Roos, Sven Kokkelman. En tot die tijd is er het Radio 1 Journaal. En daarin Lara Renze en Marcel Ooster als het nieuwskoppel. We zijn de volgende week weer. Vrij, dat wil zeggen, de nacht ging het anders te varen op Radio 1. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En tot de volgende week weer. Mijn naam is Roel Koeners. Mooie dag verder. Hoi.